Veel journalisten al maanden geen salaris hebben gekregen en dat honderden collega's visie zijn de nieuwsuitzendingen geschrapt. Morgen verschijnen er geen kranten. Een televisiestation zendt al maanden alleen een testbeeld uit. Andere stations beperken zich tot herhalingen. Zeker twee Griekse dagbladen zijn door de crisis failliet gegaan. Het weer, zonnig, met hier en daar wat bewolking. In de middag in het oosten en zuidoosten een kleine kans op een bui. Het wordt 17 graden op de wadden tot 24 graden in het oosten van het land. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. De politie heeft vandaag snelheidscontroles aangekondigd op de A77. tussen ook het Rijkenvoort en de Duitse grens. En op de A79 gaan ze ook staan tussen Maastricht en Heerlen. Tot zover de verkeersin.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 Er staat ook een uh, clip ergens uh, op uh, YouTube. Die ziet er heel erg leuk uit. Uh, met al die oude beelden van uh, oude Formule 1. Uh, bijvoorbeeld de Tyrrell met zes wielen eronder. En uh, dan nog eens uh, gewoon het uh, beeld van bovenaf uh, bekeken. Dus rijdend met uh, de, de rijder mee, om het maar zo te zeggen. George Harrison uh, weer herontdekt. En uh, wat uh, bovenal heel erg uh, prettig is. Ik kreeg uh, van iemand uh, door een een vriend muzikant. Uh, die zei op een gegeven moment... Ja, als je de single koopt op uh, iTunes, dan uh, vind ik dat wel... Uh, heel erg fijn. Nou, die heb ik dus uh, gekocht. Maar ondertussen uh, is het dan net een snoepwinkel geworden. En ga je kijken en dan denk je, hey, die uh, van George Harrison die wil ik dan ook nog wel even hebben. Nou, die heb ik dus gisteren dus ook eventjes gauw aangeschaft. En die kunnen we dan dus ook uh, gezellig draaien. Het is trouwens niet het enige singeltje wat ik op iTunes heb gekocht. Uh, er komt er zo dadelijk nog één aan. Die is dan weer van een vrij recenter uh, datum. Maar uh, daarover uh, later meer. De Formula Swift Cup is even uh, lichtelijk stilgelegd vanwege het uh, verhaal van Steven Beelen op het uh, circuit uh, wat er gebeurd is bij het uitkomen van de Tarzanbocht, werd hij geraakt door een van de deelnemers en schoot hij achterwaarts de vangrail in en stuitte de auto nadat hij de toucher met de vangrail had omhoog en kwam hij daarna nog eens een keer keihard uh, terug. Uh, hoe het uh, met de toestand is, dat horen we zo dadelijk ook uh, vanaf het uh, circuitpark uh, zelf, maar uh, dat uh, doen we nu even nog niet. Het is uh, tien over tien inmiddels uh, bij uh, CFM Zandvoort. Je luistert naar een uh, ja, een, een lange uitzending rondom de Pinkster Races. Ik geloof ook dat, uh, dat in één keer ook die Swift Race ineens uh, afgelopen is. Dat zien we zo. Uh, we gaan eerst even, uh, nou ja, wat ik zei al. Hè, die, uh, die andere single eens even draaien. We hebben een eigen opname. Maar de singleversie is uh, ook heel erg mooi om naar te luisteren. De dame is in kwestie is hier ook uh, geweest. Uh, gebeurde op 1 maart, donderdags, uh, s avonds. Ik had er toen nog een parkeerbond aan overgehouden ook. En uh, dan is het ineens anderhalve maand later. En dan zit ze gewoon op een krukje bij de wereld draait door een, uh, een nummer te spelen. En dat is naar mijn idee ook echt heel erg zomers. En ook heel erg vrolijk. Hier is Angela Moira met Timmy uh, Timmy. What a day, and yeah, Jesus really died for me and Then Jesus really tried for me UK and entropy, I feel like it's good me Wanna feed up the energy, love living like a deity a day, one day, and your Jesus really died for me I guess Jesus really tried for me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 To look good make it Hope that someone can take it God save Uh, dacht ik 2009 zo'n beetje Met het uh, nummer Bodies. Ja, ik heb het nog goed ook uh, jaartallen was toch niet altijd uh, Een beetje mijn sterkste onderdeel Bij de geschiedenislessen Maar in dit geval, als het over muziek gaat Heb ik dan toch redelijk uh, op uh, zitten letten Wat dat er wat gaat Maar we gaan weer even CFM Race Radio, Pit Report naar het circuitpark Zandvoort waar Willem van Denzen zit te kijken, of tenminste in ieder geval heeft hij kunnen zien wat er bij de Formula Swift Cup is gebeurd en nu kijkt hij misschien met een scheef blik ook nog naar de startopstelling van race nummer 2 van de Dutch GT Willem. Ja dat klopt helemaal Ja, maar we gaan eerst nog even terug naar die Formula Swift Cup, Formula Swift cup. de Zwiftjes die de laatste ronde werden opgevangen door de safety car en het laatste rondje safety car reden, dus daar voor de niet meer in de uh, volgorde. Ja, zo hadden ze eigenlijk net zo goed meteen kunnen afvlaggen dan. Maar goed, uh, dat safety car uh, verhaal, dat, uh, ja, dat uh, kwam door het uh, ja, door crash... Zullen we maar zeggen van Stefan Beeler. Beeler die uh, met de ambulance afgevoerd is naar het medisch centrum. Nu, uh, laten we hopen dat het meevalt. Uh, de auto zag er niet dermate beschadigd uit dat je daar... Maar ja, je weet nooit hoe zo'n impact uh, uitkomt met zo'n autootje. De winnaar van die Zwift, uh, uh, ik heb ja, David uh, Verzuilbergen. Met op de tweede plaats was je op uh, Jeffrey Rademakers. En derde, alsnog, uh, geëindigd uh, Tommy van Erp... Uh, je noemde het al net, uh, we gaan hier nu verder met het uh, Dutch VT. Race uh, 2 wordt dat. Uh, gisteren, of gisteren, ja, het is eergisteren alweer. Het was zaterdag, uh, hadden we daar ook een uh, mooie race in met uh, vooral uh, Duncan Huisman, uh, die zich liet gelden, komend van de zevende plaats, toch nog uh, tweede worden. Hele knappe en uh, mooie prestatie. Eerste uh, moeten we dan ook maar even noemen van uh, zaterdag, dat was uh, Matthijs Harkema En derde was het uh, Ferdinand Kool. Dan gaan we nu even de startopstelling... Uh, bekijken van de race die zo dadelijk van start gaat dan ...vinden we op plaats nummer 1... Uh, ...ja, wederom een uh, corvette uh, van Davy Tech. ...ditmaal uh, bestuurd door uh, Harry uh, Sunbrink. Op tweede plaats vinden we terug uh, Nicky Kotsburg in de Ekeris BMW... ...derde Jan Joris uh, in de Ekeris BMW... ...vierde ook nog een BMW uh, M3 en die is van uh, Mike Bart. Kijken we nog even uh, waar we nu... de uh, Camaro uh, terug gaan vinden, waar uh, Duncan uh, zaterdag tweede mee hoort. Die wordt in deze race uh, gereden door Max Braams en die uh, mag als achtste uh, vertrekken zo dadelijk. Het is heel erg mooi om op deze dag eens even weer een ouderwetse Rick James van de, van de stal af te trekken. Doen we dan ook maar even heel graag. Daarvoor hoorde je Dat Dan ben ik eigenlijk alweer aan mijn feit. Maakt ook niet uit. Het is, het is mooi weer. En we gaan gewoon weer terug naar... CFM de... Race Radio. Pit Report. Pit Report. Want uh, de start van de GT4, is, of wat zeg ik, de GT Championship is uh, aan de gang. Tenminste, de, de eerste ronden zijn onderweg. Uh, nou, ik, uh, ik zit te kijken, Willem, maar uh, er gebeurt van alles. Ja, ja, uh, GT4. Ja, ik uh, refereerde eerder al aan uh, de start van... Uh... Duncan Huisman uh, afgelopen zaterdag met die, uh, ja, toch wel uh, zware, uh, moeten we zeggen dat Camaro van plaats 7 naar plaats 8 wist, uh, of uh, 7 naar 2 wist te gaan. Ja, vandaag rijdt uh, Nick, of uh, ik haal alles door elkaar, een zonnetje. Op mijn vandaag is het uh, Max Braams in die uh, kamer. Nou, die heeft heel goed gekeken uh, zaterdag wat Duncan uh, gedaan heeft. Dus, uh, of hij heeft heel goed geluisterd naar Duncan. Want ook Max Braams, komend van een achtste plaats, uh, ja, plaatsje in één keer, uh, en als tweede de tasje in. En uh, Max wist het om mooier te maken. Achter op het spier uh, wist hij zelfs uh, plaats één uh, te veroveren. Aan de leiding dus, uh, Max Braams, met op een tweede plaats. Uh, Nikki Katzburg. Uh, die daar ook uh, voor uh, fell in gevecht was uh, met Harry Zumbrink en met uh, uh, is die andere Corvette en uh, Paul Vaarstal. Uh, tweede Katzburg dus. Uh, nu is het uh, derde is het uh, uh, We gaan nog even kijken naar nou, wat andere auto's ook. Uh, zaterdag spraken we Bert Somers over de Miso. Die begon vandaag ook alweer uh, met problemen. Want hij uh, moest van de startketen afgerond worden en de poep Ik weet niet of hij nu heel zo uit dit gestart uh, is, maar dat uh, overzicht heb ik niet. Ik ga weer even kijken naar de kop die daar aankomt. Met aan de leiding uh, Max Braams. Op de tweede plek Nicky uh, uh, Katsburg. En derde is het dan uh, de nummer 63 van uh, Harry Sumbrink. Sumbrink, uh, uh, de winnaar uh, met hier. Vooralsnog aan de leiding Max Braams. Tweede Nick Kartsburg, derde Harry Zundring en objectief als ik ben, van mij mag het zo blijven. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, dat was uh, Willem van Denzen vanaf het uh, circuitpark antwoord. Wat, uh, wat wel heel erg uh, grappig is, is uh, dat toch inderdaad als ik met een scheef oog zit te kijken, is dat ook die tweede Nissan toch onderweg uh, schijnt te zijn. Maar uh, ik kan me vergissen. Uh, wat, uh, wat dat er gaat, uh, is het uh, is het een beetje ja uh, pechtroef. Goed, uh, ik denk dat het wel heel erg leuk is dat er weer gewoon eens een oude wets, een kamara alweer is, een, een, een veldheid. Dus eventjes uh, rustig aandoen uh, op dit moment. Tijd voor een kopje koffie, zou je bijna kunnen zeggen, een kopje thee. Dit is Nadie met Soen de Er There's a place in this town where the bridges are small. It's where peacefulness hides in a three-cornered kind. It's where all neighbors meet, take a beer, have a seat. And I never want to leave, I am home. No, I never want to leave, I am home. Let this be where we'll meet, in a triangled street, between old city streams. Yeah. Phil Collins en in the air tonight. Het is uh, vijf over half uh, elf uh, al alweer geweest. En uh, op dit moment aan de gang uh, nog de Dutch uh, GT. En zo dadelijk uh, na het volgende nummer zullen we eens even horen hoe het erbij uh, staat. En wellicht dat we dan ook, ook uh, meteen het uh, finishverslag uh, mee kunnen nemen. Het was gisteren zulk mooi weer eigenlijk, dat er toch ook onze oosterburen met bosjes gesignaleerd waren. Maar wat ik al zo vreemd vond, ze hadden allemaal luchtballonnen bij zich. Laten we daar ook nog eens een keer een liedje over gemaakt hebben. Ja, ik weet het, ik zal zo dadelijk ook nog wel een Nederlandstalig plaatje draaien. Dit was Duitsstalig, dat voor onze vrienden vanuit het oosten, die ook dachten heel mooi weer aan te treffen vandaag. Maar toch iets wat bedroog uit te komen met het weer. Ja, ja, het is niet altijd roze geur en manenschijn aan deze kust. Zeker als er een westenwindje staat, dan krijg je dit soort... CFM Race Radio, Pit Report. En over uh, zeedampen gesproken, maar ik denk dat er ook uh, enorm veel uh, kruiddampen bij al die gevechten op het uh, circuit plaatsvinden tijdens de GT4... GT? GT-wedstrijd, ja. Want die GT4, die, die, uh, die bestaat niet meer, uh, Willem. Ja, GT, uh, je noemt het al, uh, ja. ja, en de leiding uh, Zoombrink. Uh, Zunbrink, uh, ja, op uh, het computerscherm staat dat hij uh, onder investigation is, uh, waarom weten we niet, maar na de race uh, wordt dat plaats uh, uh, Katsburg, derde nog steeds uh, Max Braams, Max Braams met de Camaro, met, uh, ja, op de hiel gezeten door vier auto's, uh, als eerste is daar aangesloten Dick Friedberg, en Max moet uh, alles, uh, alle tanden bijzetten uh, met verdedig, uh, om die die, uh, andere achterzicht houden. Mooi aangesloten daar is inmiddels uh, Better Sanders op de zevende plaats. Better Sanders uh, ook uh, de eigenaar van de snelste ronde in deze race op dit ogenblik. Gestart vanuit de pitstart, maar toch uh, nu snel onderweg. Ja, race snel naar het groepje toe maar komt nu niet uh, verder want uh, ja, de bijkomen zijn er voorbij is twee. Aan de leiding nog steeds uh, Zumbring. dus met op de tweede plaats uh, Nick Katzburg. Derde Max Baams nog Oké, okay, en we gaan even talig werk draaien. Hier is Mirko zijn wijze mannen met de blues van Lieselot. Ik stond bij je cel met mijn allerlaatste kwartje Mijn moeder te bellen, ik weet dat verwacht ze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 Als ik bent van de Heer en denk ik dat we hier De plek bekeken Oh ja hey, Ik geef me lis Jij bent mijn lot En jij bent mijn toekomst Jij bent mijn God Ze keek me lang aan Ze stuurde haar hoofd En nog eens al je praat Heb je mij lief?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 kan kijken met die beelden van de Dutch GT. En uh, op een gegeven moment uh, zag ik uh, Jan Lammers in die Porsche en daarachter zat een Camaro van Ronald Murray. Nou, horen zo uh, dadelijk uh, van Willem uh, wat het nou was, uh, wat het nou precies is uh, geweest. Maar dit was uh, Earth and Fire met een uh, heel mooi uh, nummer uit uh, lang vervlogen tijden, namelijk uh, Memories. FM Race Radio Pit Report. Pit Report. Nou, vertel maar Willem, want uh, ik had iets uh, gezien, het, uh, het lijkt wel een, uh, een, een, een, wilde, een wild beestje hoor, die uh, Ronald Maureen. Ja, nou ja, uh, Maureen uh, in gevecht met uh, Jan Lammers, Lammers uh, met de Porsche onderweg. Ja, het lijkt erop dat de uh, banden van die Porsche de beste tijd gehad hebben. Eerder was het al uh, Pieter Kessiaan uh, uh, uh, van Oranje, die uh, Lammers wist te verschalken. Daarna was het beurt aan uh, Maureen, Mourin ook uh, in gevecht met... Uh, Poortje van uh, Lammers richting Tarzan. Ja, of uh, Maureen uh, remde wat te laat. Of uh, ze remden uh, uh, niet meer datgene wat hij ervan verwachtte. Uh. Uiteindelijk einde. Die, en uh, stonden die uh, toch voor uh, in, uh, in de in de bocht En dan zat hij uh, zo, uh, ja, zo vast als een huisje, is een uitdrukking. Uh. En tegelijk uh, uh, voor die uh, Kamara, waar <lacht> ook het uh, geval te zijn. Hier. Kijken we nog even de leiding van de wedstrijd. Hanin Sumbrink uh, nog steeds aan de leiding. Uh, tweede uh, is het nog steeds niks Katsburg en Max Braamsen die uh, ja, wij toch zijn derde plek uh, goed uh, vasthouden. Uh, ondanks alle verhoede pogingen van iedereen uh, achter hem. Ja, de eerste twee uh, is het wel gelukt, uh, Braam voorbij te komen. Sunbrink en uh, Katsburg, die dus als 1 en 2 worden afgevlacht. Uh, derde zal ongetwijfeld worden Max zo. Oh, en dat is toch een uh, mooi succes uh, voor deze uh, jonge man. Ja, ja, ja, ja. Die, die uh, nu zo, uh, zo dadelijk misschien nog wel, uh, wel wat meer uh, misschien eruit weet halen. Maar dat bewaren we voor, uh, voor later uh, wijze, uh, of voor later moment. Ik zit even links en rechts te kijken of ik nog wat, uh, wat klaar heb staan. Dat heb ik dus niet. Dus moet ik gaan zoeken wat ik, uh, wat ik nu weer uh, ga doen. Nou, uh, ga maar even lekker iets uh, voor jezelf uh, doen. Het ja, is altijd leuk met dit soort uh, uitzendingen dat je dan denkt uh, van ik had toch iets klaarstaan. Maar dan blijkt dus dat je dat helemaal niet uh, klaar hebt uh, staan. Nou uh, goed, uh, nu wel. Uh, over mensen die, uh, die toch al een uh, hele vervelende dag hebben. Uh, uh, ik zou zeggen, oh, hier knap je denk ik wel wat van op hoor. Dus Bon Jovi mint, have a nice day. Why you Het uh, hele grote grove geweld van uh, Bon Jovi. Waarbij het uh, lijkt alsof uh, het uh, vermogen niet alleen op het asfalt uh, ligt. Maar ook uit de speakers komen. Day! Gaan we het ook eens even wat uh, rustiger aandoen. Uh, op dit moment tot aan het uh, nieuws van 11 uur. Moet ik even kijken hoe laat het is. Want anders dan weet ik het wel. Juist, dat gaan we denk ik ook nog wel uh, fijn uh, redden. Uh... Dit is een dame die uh, toch alles uh, in goud heeft uh, doen laten veranderen. En dat is Jury Zwart. Tot aan het nieuws van 11 uur. Bend je hoofd, zoals je me een proposie doet. Ik leuk het. Als je tussen de lijnen These little black dogs don't lie. Ik zeg niets.